12 uur. Het NOS Journaal door Alt Meegens. Goedemiddag, brand in businessgedeelte Goffertstadion. Premier Gazastrook bezoekt Turkije. Vanmiddag eerste acties in de schoonmaakbranche. Wolkenvelden en zon, op de meeste plaatsen blijft het vanmiddag droog. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind en het wordt vandaag zo'n 10 graden. Morgen is het iets koeler, bewolkt en regenachtig. In het noordwesten is de wind morgen stormachtig. In de kustprovincies zijn dan zware windstoten mogelijk. De brand in Nijmegen in het Goffertstadion heeft de businessclub de gaanderij van het stadion verwoest. Vanmorgen, rond half acht, brak de brand uit. Toen werd hij ontdekt door een van de schoonmaaksters. Dus ik ben met de kleedruimtes begonnen en Lia is bij de begane grond bij de kantoren begonnen. En om half acht ging het brandalarm af. Toen dacht ik, vadarrie, nou is dat die brandalarm alweer, dus ik ben naar boven gegaan. Maar in eerste instantie zag ik niks, dus we zijn naar het kastje gegaan. Toen stond er rechts en links uh, stond er, uh, gaanderij... Dus ben ik naar boven gelopen. En gaanderij is een sponsorcentrum, hè? Is, is gewoon de uh, uh, businessclub, zeg maar. Uh, de hoek en de, en de achterkant van de bar. Dus de schapjes en zo en uh, uh, daaronder kun je alle lampen aanmaken van de, van de gaanderij. En, uh, en dat stond gewoon uh, in brand, zeg maar. Dus ik dacht van, ach, even blussen en weg is het. Maar en daarna was het zo erg dat het uh, dus helemaal bo boven het dak uitvloog. Uh, uit, uh, ja, hekkel, ga je maar terug uit. Ja. lange brandslangen worden nog steeds uitgerold over de parkeerplaats van het Goffertstadion. Nee, de Als je goed luistert, kun je het brandalarm binnen nog horen wat uh, gaande is. De vlammen slaan uit het dak, recht boven de hoofdingang. Zwarte vlekken aan de gevel, een zwart geblakerd dak... En een parkeerterrein vol supporters dat speculeert over de oorzaak van de brand. Ik werd wakker van de, van de brandlucht. Dus ik dacht, laat ik maar eens gaan kijken. En Ik had op Twitter al gezien dat het over het stadion zou gaan. Dus uh, ja, daar ben ik maar even gaan kijken. Het ja. moet een uh, NEC-hard pijn doen, of niet? Nou, dit is natuurlijk voor niemand leuk. En ook niet voor NEC'ers, nee. Dat uh, ziet er niet goed uit. Oogwaarschijnlijk was het een klein brandje, maar u rookt het dus al in de, in de slaapkamer. Klopt, ja. De lucht kwam uh, van de sirene, zit ik niet direct recht op een bed. Maar de lucht die kwam wel erg, uh, erg goed door, ja. Sjoe Teunissen van NEC. Wat is de schade precies? Nou, wat de schade precies is, dat uh, weten we nu nog niet. Dat zal straks uh, onderzocht moeten worden. De brand is gelukkig onder controle. De brand heeft zich op de gaanderij uh, afgespeeld. Maar er is natuurlijk behoorlijk veel geblust. Dus ik verwacht dat er uh, ja, nog wel uh, veel waterschade zal zijn. Maar wat dat exact is, dat zal uh, de komende uren en de komende dagen duidelijk moeten worden. De schoonmaakster zegt dat de oorzaak waarschijnlijk kortsluiting is. Omdat zij zegt dat de brand is begonnen in een soort meterkast. Klopt dat? Nee, dat is puur gespeculeer. Uh, in, in dat gedeelte is de brand wel ontdekt. Maar dat zal straks onderzoek uit moeten wijzen van politie en brandweer wat daadwerkelijk de, de oorzaak is geweest. Maar er is nu nog, nog niks over bekend. Persvoorlichter Teunissen van NEC. De eerste thuiswedstrijd van NEC is pas zondag 29 januari. De club heeft dus nog een paar weken de tijd om de schade te herstellen. Verslag was dat van Matthijs Holtrop. De industriële activiteit in de Eurolanden is voor de vijfde achtereenvolgende maand gekrompen. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Market. Volgens het onderzoeksbureau is de Europese industrie in het laatste kwartaal met 1,5% gekrompen. De terugval was in december wel iets minder dan in de maanden daarvoor. Maar het onderzoeksbureau vindt een verdere achteruitgang in het eerste kwartaal van dit jaar toch heel erg waarschijnlijk. Bedrijven snijden in hun personeel, investeren minder en het aantal nieuwe orders blijft dalen. De weggelegenheid nam de laatste maanden in alle eurolanden af, behalve in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. In Duitsland waren vorig jaar ruim 41 miljoen mensen aan het werk, het hoogste aantal ooit. De effectenbeurs in Amsterdam is het jaar positief begonnen. De aix index koerste vanochtend tot 1% hoger, tussen de 313 en 315 punten. Er is weinig handel en de koerschommelingen zijn gering. Veel beurzen zijn vandaag nog gesloten, onder meer de beurzen van Tokio, Londen en New York zijn dicht. Toejuichingen in de haven van Istanbul voor de premier van de Gazastrook, Hamas-leider Ismail Haniyeh. Hij is op bezoek bij de Mavi Marmara een schip dat in mei 2010 de blokkade van de Gazastrook probeerde te doorbreken. Israëlische commando's bestormden daarop het schip en schoten negen mensen dood. Bram Vermeulen, onze correspondent. Bram, wat is de bedoeling van het bezoek van Haniyeh? Nou ja, het is in alle opzichten vooral een historisch bezoek, want de premier van Gaza die komt eigenlijk nooit buiten de deur. Het is voor het eerst dat hij op tournee gaat langs alle islamitische landen. Brood nodig natuurlijk, want de hele regio is drastisch veranderd in het afgelopen jaar door de Arabische lente. En dan moet je natuurlijk ook langs in Turkije, aangezien dit land met zijn snel groeiende economie steeds meer een leidersrol op zich neemt in de regio. En, uh, en dus is hij hier vandaag. En vandaag uh, bij dat schip, dat uh, vorig jaar werd, uh, ja. Ja, in 2010 moet ik zeggen, werd, uh, werd aangevallen. Uh, ja. uh, daar is hij ook aan boord geweest? Ja, daar kun, je, daar kun je ook aan boord. Uh, de, sinds uh, het, het voorval in 2010 was het alweer, is dat hulpschip hier naartoe gehaald naar, naar een haven. En kunnen mensen dat schip bezoeken? Dat heb ik zelf eerder ook gedaan. Uh, en natuurlijk uh, gaat hij uh, op dat schip langs nadat hij eerst bij premier Erdogan is langs uh, geweest. Uh, omdat dat schip toch een monument is geworden. Een monument voor de negen activisten, Turkse activisten, die toen in uh, mei 2010 werden beschoten door Israëlische commando's en om het leven kwamen. En, en omdat dat schip natuurlijk een mijlpaal is geworden. Omdat dat ook het moment is geweest uh, waarop Turkije en uh, Israël definitief eigenlijk afscheid namen van elkaar als bondgenoten. Eh, waardoor de diplomatieke betrekkingen op een laag pitje zijn eh, terechtgekomen. De Israëlische ambassadeur is hier niet meer. Waardoor Israël en Turkije militair niet meer samenwerken. Met andere woorden een moment waarop eh, de premier van Gaza en de Turkse premier elkaar echt vrienden konden gaan hmm. noemen. En, en dit, dit bezoek, is dat nog wat meer uh, zout in die wond? Dan? De, die, van die verslechterde relatie? Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Want uh, ik denk dat in andere tijden dit bezoek uh, niet zomaar toegestaan door Turkije, maar ik denk niet dat ze zich nu nog van de kritiek uit Israël, die ongetwijfeld gaat komen, zich veel zullen aantrekken. De Turkije vindt het niet langer nodig om die vriendschap met Israël te redden. De Turkse regering probeert tegelijkertijd met dit bezoek wel de, ook de verstoorde relaties tussen Hamas in Gaza en Fatah op de westelijke Jordaan vlot te trekken. Daar wordt ook nog gewerkt vandaag. En Turkije probeert ook zelf uit een isolement te blijven, want door die Arabische lente hebben de Turken vooral heel veel verloren. Ga maar na de relatie met Syrië is buitengewoon slecht op het moment. De relatie met Iran is slecht. Dus een paar vriendjes extra in het Midden-Oosten, bijvoorbeeld in de Gaza-strook, kan helemaal geen kwaad. Kan geen kwaad. Uh, wat doet hij vandaag nog meer? Hij is op die boot geweest. Uh, nog andere dingen op zijn agenda? Ja, ik begrijp dat hij uh, ook nog uh, Palestijnse gevangenen gaat uh, bezoeken. Die uh, zijn vrijgekomen nadat uh, de Israëlische soldaat door Hamas was vrijgelaten. Er zijn een aantal uh, Palestijnse uh, gevangenen naar Turkije overgebracht. En die krijgen vandaag bezoek van hun eigen premier. Bram Vermeulen in Turkije, dankjewel. Dit is het NOS-journaal, het door meegens. Vanmiddag leggen schoonmakers bij een tiental bedrijven het werk neer. Dat is de start van een landelijke actie voor een betere schoonmaak-CAO. Het wordt volgens FNV-bondgenoten een domino-actie. Die begint klein, maar gaat zich uitbreiden. Ze eisen doorbetaling bij ziekte en meer tijd om hun werk te doen. Bestuurder Ron Meijer van de vakbond. Als je twee kantoren in dezelfde tijd schoon uh, moesten maken. Moeten we dit jaar al vier zijn bijvoorbeeld. En ja, dat uh, heeft gelijk op een schijnwereld waarin we elkaar allemaal voorhouden dat uh, het voor nog goedkopere uh, prijzen het allemaal nog beter kwam. Nou, de werkgevers zeggen dat door die eisen de loonkosten oplopen met 12%. Dat vinden ze te veel. En ze willen niet verder gaan dan 3%. Nederlandse huisartsen maken weinig fouten en de fouten die ze maken hebben zelden grote gevolgen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Voor het onderzoek werden de dossiers bekeken van duizend patiënten over een periode van twee jaar. Dat huisartsen weinig fouten maken komt doordat ze de patiënt goed kennen en werken in een klein team zodat er weinig hoeft te worden overgedragen. En als het misgaat, dan gaat het meestal om kleine dingen. Zoals het vergeten van het terugbellen van een patiënt... of iemand extra laten komen voor bloedprikken. Maar ernstige fouten, zoals een patiënt te laat doorverwijzen... dat soort fouten komt bijna nooit voor. Iran zegt met succes twee raketten te hebben getest... met een bereik van enkele honderden kilometers. Het zou gaan om raketten die volledig door Iran zijn ontwikkeld. Ze werden afgevuurd als onderdeel van een grootschalige marineoefening... in de straat van Hormuz. Iraanse functionarissen dreigden onlangs met het afsluiten van deze zeedoorgang... nadat het Westen had gezinspeeld op nieuwe sancties tegen Teheran. De VS waarschuwde dat een zeeblokkade niet zal worden geaccepteerd. Vandaag zei een hoge Iraanse legerleider dat een afsluiting nu niet aan de orde is... maar dat Iran zich op alles voorbereidt. De straat van Hormuz tussen de Persische Golf en de Golf van Oman... is cruciaal voor olieleveranties. 40% van alle olie die wereldwijd verhandeld wordt gaat er doorheen.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 wat er nu verder gaat gebeuren, behalve dat ze nu alleen maar kunnen hopen... dat ze zoveel mogelijk containers van boord kunnen halen... voordat er zich weer nieuwe stormen voordoen. Op het vliegveld van Bonaire zijn vijf Nederlanders opgepakt voor drugsmokkel. waren onderweg naar Schiphol. Het gaat volgens de marechaussee om twee aparte zaken. De eerste zaak dat betreft een 27-jarige meneer en een 24-jarige mevrouw uit Rotterdam. Die hadden in hun bagage 235 gram vermoedelijk cocaïne. De andere zaak uh, betreft drie verdachten en alle afkomsten uit Helmond... En in hun bagage werd uh, 355 milliliter vermoedelijk vloeibare cocaïne aangetroffen. De vijf zaten wel samen op één vlucht. Vier van die vijf mensen zijn weer vrijgelaten. De man van 27 uit Rotterdam zit nog vast. Het is 11 minuten over 12. De hoofdpunten op dit moment: het businessgedeelte van het Goffertstadion in Nijmegen is vanochtend door brand verwoest. Na ruim een uur was de brand voor rond 9 uur onder controle. Vanmiddag leggen schoonmakers bij een tiental bedrijven het werk neer. Dat is de start van een landelijke actie voor een betere schoonmaak-CAO. Nederlandse huisartsen maken weinig fouten... en de fouten die ze maken hebben zelden ernstige gevolgen. Blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Dat is het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, de NCV, met lunch. Leaseplanbank geeft tijdelijk 0,5 extra rente. Maar hoe lang?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 Zou je niet teleurstellen. Kijk vanavond naar de eerste aflevering van... Beatrix. Oranje onder vuur. Om 10 uur bij de VPRO op Nederland 1. Miele wasmachines vanaf 799 euro. Eerstweekam.nl. Dit is Radio 1. NCRV. CRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal en ook mede namens de collega's van kantoor. Het allerbeste voor 2012 natuurlijk. Het wordt een bijzonder jaar voor de wereldomroep. Dat is zeker. Ze moeten het met aanzienlijk minder budget doen. En een deel van de wereldomroep wordt ontmanteld. Hoofdredacteur Rick Rensen is zometeen hier. In het mediaforum Marianne Zwageman, directeur van het communicatiebureau en blogger Joost Nie Muller. Het gaat onder meer over de Oudejaarsconferentie van Joep van het Hek. Die werd door 2,4 miljoen mensen bekeken. En niet iedereen was even enthousiast. Spitscolumnist Jan Dijkgraaf bijvoorbeeld. Volgens hem heeft Van het Hek wel erg veel grappen van Twitter gehaald. En deze wel zelfbedachte grap, die begint bij minister Leers... die vond Dijkgraaf niet leuk. Op een dag wist hij helemaal niet meer dat hij ooit toch... burgemeester van Maastricht was geweest. Want dat is hij geweest, hè. Wat meneer en mevrouw Verlinden nu doen, dat het heilig is. Die, die noemen wij thuis altijd flikkers Maastricht, maar dat is een heel ander. En we beginnen met het nieuwjaar van de Nationale Nieuwsquiz. En de eerste die aan de bak moet is, Marleen Buis uit Amsterdam. Wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationale nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Het is nog niet afgelopen met het mediabombardement dat Brit Dekker over ons land uitstrooit. Samen met haar vaste tv-partner Imke gaat ze voor een nieuw programma een wereldreis maken. Van februari tot april zijn de dames onderweg. Wanneer het programma wordt uitgezonden door RTL 5 is nog niet bekend wetenschapsjournalist Maarten Keulemans. U hoorde hem eerder op deze ochtend al bij de collega's van Goedemorgen Nederland... over het einde van de wereld. Die man is van alle markten thuis. Hij maakt zich op de blog van wetenschapstijdschrift NWT... boos over de berichtgeving rond geweldsincidenten. Het NOS-journaal en andere media, menig krant, openden er vanochtend ook al mee... zaten er volgens hem verschrikkelijk naast met hun cijfers. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag. Want het valt allemaal wel mee? Uh, nou, het zijn wel veel, uh, veel gevallen, maar het gekke is dat iedereen heeft het over dat er een enorme toename is van het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners. En als je dat nou eens bekijkt, als je gewoon over meerdere jaren kijkt, dan is dat helemaal niet waar. Want, uh, uh, nou ja, vier jaar geleden waren het er 97, uh, vorig jaar waren het er 108, en dit jaar zou het er 110 zijn. Nou, dat is een toename die eigenlijk gewoon geen toename mag heten. Als je dat gewoon op een, op een rijtje zet, blijft het gewoon constant. Dus meer toeval dan oh, ja, toename. Ja, het is gewoon een puur een toevallige schommeling. En er komt ook nog eens een keertje bij van, ja, wat is nou eigenlijk geweld? We denken dan meteen aan die sierenspot van die, uh, die ambulance die wordt belaagd. Maar als je gaat kijken, vorig jaar waren er wel geteld drie geweldsincidenten tegen ambulancemedewerkers. En twee daarvan was belediging. Want dat telt namelijk, het staat in de boeken ook als geweldsincident. Dus als je iemand en, iemand uitscheldt bijvoorbeeld, dan valt het al onder geweld. Ja, dan valt het al onder geweld. En vier op de vijf gevallen van die incidenten, van die aantallen die je hoort, dat gaat dus inderdaad om belediging, bedreiging. Of dat iemand een schop tegen een auto geeft. En uh, ja, zo zie je dat die, dat die cijfers behoorlijk zijn opgeklopt, eigenlijk. En uh, er komt ook wel eens bij dat 85% van, van al die gevallen, dan gaat het om, ja, uh, schermutselingen met de politie. Hmm. Nou ja, de politie zijn natuurlijk toch de mensen die. Op je afkomen als je iets stouts hebt gedaan. En die dan uh, met wapenstokken. En, uh, en ja, het zijn de beoefenaren van het geweldsmonopolie, mm. om het zo maar te zeggen. Dus ja, je mag verwachten dat daar inderdaad de klappen vallen. En uh, die ambulance-medewerkers waarover je zoveel hoort, dat valt echt wel mee. Nou was het natuurlijk nieuwjaarsdag, hè. Redacties zijn over het algemeen nog al wat onderbezet. Uh, er is bijna al geen nieuws. Zou het daar ook mee te maken hebben? Ja, daar heeft het ongetwijfeld mee te maken. Iedereen is wat, wat, wat ja, op zoek naar nieuws. Aan de andere kant denk ik, weet je, ik zit gisteravond uh, uh, met één. Google zoekopdracht vind ik meteen het rapport... waar het allemaal haarfijn in staat hoe het vorige jaren zat. Het is wel heel jammer dat journalisten niet die alertheid hebben... om ook eventjes naar voorgaande jaren te kijken. Ja, nou ja, niet alleen journalisten, want minister Opstelten... was er ook als de kippen bij om verontwaardigd te reageren... maar hij spreekt dus ook voor zijn beurt. Nou, dat, dat vind ik eigenlijk heel zorgelijk, weet je. Uh, mijn minister uh, die hoort mij te kalmeren in plaats van de boel op te rijden. Uh, minister Opstelten zei van... ja, het is zorgelijk, het is teleurstellend. Natuurlijk, in ieder geval is er één te veel, maar ik vind dat een minister... Van het land, dat hij best wel uh, mag nuanceren en best ook wel eens mag zeggen: van nou ja, luister, het is niet echt benoemenswaardig meer dan vorig jaar. Twee jaar geleden ge, uh, waren het meer gevallen. En niet dat, dat orust-toontje van, van het is helemaal mis met de maatschappij. Dat staat mij bijzonder tegen, moet ik zeggen. En ik vind het heel jammer. Nou, gelukkig hebben we Maarten Keulemans om dat dan allemaal een beetje te nuanceren uh, bij deze. Uh, hartelijk dank daarvoor, wetenschapsjournalist, is die. Graag gedaan. Zo vrolijk als dit zal het gisteren in München niet hebben geklonken. Mijn gold schmeckt ook aan een koning. saftigem Gold richtig voor die groos en stark werden. Ja, want toen werd in de Bijense hoofdstad namelijk Gert Deutschmann begraven. En dat is de man die sinds drie jaar Captain Iglo speelde in de reclames van het bekende visstickmerk. Deutschman, in het dagelijks leven taxichauffeur. was niet de eerste kapitein. De Brit John Newer ging hem ruim dertig jaar uh, voor. Met kinderen ging hij op zoek naar schalen vol goudgele vissnacks. Eind jaren negentig was er kort ook nog een jonge versie met stop op baar te zien. Maar dat vond het publiek vlees nog vis. Tros Radar komt vanavond met een reportage over de wereld achter sociale media. Met name over hoe sites als Facebook met onze privacy omgaan. Om te kijken of we ons allemaal uh, wel bewust zijn van mogelijke valkuilen... deed het programma onderzoek onder een kijkerspanel. Niels van Nimwegen, goedemiddag. Goedemiddag. Verslaggever bij Radar en je hebt je met dit onderwerp bezig gehouden. Hoeveel mensen deden mee aan het onderzoek? Uh, uiteindelijk hebben we ongeveer 53.000 antwoorden teruggekregen. En wat voor beeld komt er dan naar voren? Nou, wat daar eigenlijk uh, opvalt is dat, uh, dat het wel degelijk een issue is waar uh, mensen zich druk over maken. Het gaat heel specifiek over privacy eigenlijk op sociale netwerken. Hè. Niet zozeer achter de wereld achter de sociale netwerken, maar meer de privacy die we daarop uh, denken te genieten. Uh, dan zie je dat mensen zich daar eigenlijk wel druk over maken, maar als je er wat verder op door gaat vragen en uh, je vraagt wat voor maatregelen mensen dan daadwerkelijk nemen... dan blijkt dat eigenlijk wel redelijk mee te vallen. Ja, ja en want dat is ook omdat we denken dat ja, we moeten onze kinderen daarvoor waarschuwen... maar intussen doen we zelf ook van alles wat niet heel handig is. Nou ja, wat er eigenlijk opvalt, uh, zijn een aantal punten. Uh, is mensen zeggen zich dat ze bewust zijn van die privacy op het sociaal netwerk. Maar als je dan kijkt wat ze vervolgens doen, dan valt het heel erg mee. Uh, zo kijken bijvoorbeeld in bijna de helft van de gevallen, kijkt de werkgever of collega's kijken ook mee op het sociaal netwerkprofiel. Nou, dan zeggen mensen wel van nou ik kijk pas wel op met wat ik daar opzet. Hè. Ik zet er niet iedere iedere foto of ieder feestje, zet ik daar, uh, die zet ik daar op. Maar als je dan volgens vraagt, beperk je ook de informatie die mensen over jou kunnen plaatsen, dus de gênante foto's die mensen over jou kunnen plaatsen, dan valt dat ook weer heel erg mee. Ja precies, want op nou, die feestjes echt... waar jij bent zijn ook nog andere met fotocamera's. Ja precies, nou kijk, wat je natuurlijk heel erg ziet bij de sociale netwerken de laatste jaren, is dat er steeds meer functies bijkomen, waardoor ook uh, die informatiehonger steeds groter wordt. Dus mensen kunnen steeds meer over jou plaatsen. Niet alleen, je plaatst niet alleen dingen over jezelf, mensen kunnen ook dingen over jou plaatsen. Ja. Ja. Um, jullie hebben gefocust op, op Facebook. Uh, die kunnen tegenwoordig ook al zien waar je je bevindt, begreep ik, hè? Ja, nou, dat kunnen ze eigenlijk allemaal wel. Uh, we hebben ons niet zozeer gefocust op Facebook, maar Facebook is meer een, een, een, een ja, merk eigenlijk wat er heel erg uitspringt. Enerzijds omdat zij heel erg uh, vooruitstrevend zijn ze, in de soort functies die zij, uh, die zij, die zij brengen. Um, en een voorbeeld daarvan is, is dat, dat delen van locaties. Uh, wat al wat langer bekend was over Facebook, is dat zij je surfgedrag kunnen volgen. Maar dat, gaat dus ook, uh, dat geldt eigenlijk ook voor uh, de locatie waar je het bevindt. Hoe ze dat precies doen, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar ze hebben zelf wel aangegeven dat het inderdaad gebeurt. En ze zeggen zelf nu nog dat dat vooral gebeurt eigenlijk om ja, demografisch onderzoek te doen. Maar het is niet gezegd dat het in de toekomst ook voor andere dingen gebruikt wordt. Ja. En, en Facebook verhandelt natuurlijk allerlei gegevens. Zijn mensen zich daarvan bewust? Nou, Facebook verhandelt geen gegevens. Dat is, niet, dat is een dat is een te, te, te, te gechargeerd, dat zullen ze ook ten alle tijden zelf ontkennen. Uh, wat wel mogelijk is, en dat is in het verleden ook wel gebeurd, uh, is dat er uh, uh, door middel van zogenaamde externe applicaties, dat zijn een soort van programmaatjes die je eigenlijk op je sociaal netwerkprofiel plaatst, dat via die kant er informatie uitlekt. Uh, ik noem het dwarsstraat. Een verzekeraar die bedenkt een bepaalde gezondheidscheck. Mm -hmm. uh, die plaatst die uh, op, het, uh, op, op Facebook. Die wordt geautoriseerd. Mensen plaatsen dat op hun profiel. En kunnen dan bijvoorbeeld via een soort enquête. Kan er dan toch wel informatie over die mensen. Nou, hun, hun gezondheid. In combinatie met persoonlijke data bij zo'n verzekeraar terechtkomen. Ja. En dat ziet waar mensen zich eigenlijk maar ten dele van bewust zijn. Ja. Nou, veel meer over jullie onderzoek vanavond natuurlijk op TV. Niels van Nimwegen, dankjewel. Van Radar. En die uitzending is te zien om half negen op Nederland 1. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vandaag precies 45 jaar geleden was het eerste reclameblok van de Ster op de Nederlandse TV te zien, en dat deze eerste in Nederland uitgezonden reclamespot nogal oud is, dat is ook te horen.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 De eerste adverteerder op de Nederlandse televisie was dus De Krant. en saliant details is dat de verzamelde kranten altijd fel tegen reclame op tv waren... omdat ze bang waren voor het verlies van adverteerders. Lunch met Jurgen van den Berg. Voor de Wereldomroep wordt het er een apart jaar. Er wordt enorm gekort op het budget en de doelstellingen worden dan ook bijgesteld. Hoe begeleid je nou zo'n operatie? Dat ga ik vragen aan hoofdredacteur Rick Rensen van de Wereldomroep. Welkom. Dank je wel. Heel veel mensen wensen jou ook het allerbeste natuurlijk voor ja. 2012. En wat zeg je dan? Zeg je Dankjewel. <laughs> uh, het wordt <laughs> een spannend jaar. Het wordt vooral een spannend jaar omdat het, uh, ja, uh, het opbouwen van een nieuw bedrijf is aan de ene kant. En het op een hele nette manier afscheid nemen van ja, toch zo'n 250 mensen aan de andere kant. Het is een spannende uitdaging. Ja. Wordt word 2012 vervelender dan 2011? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat 2011 vervelender was... omdat uh, dat het jaar van de onzekerheid was. Dat was het jaar van, gaan we nou 20, 25 procent korter op het budget... zoals... Uh, hoofdredactie en directie hadden voorgesteld aan de politiek. Of wordt het meer of wordt het minder? En heel veel mensen hebben het hele jaar in die onzekerheid gezeten. Het werd Ik veel weet... meer, hè? Ja, het werd 70 procent. Van de 45 miljoen, 46 miljoen, houden we er 14 over. Dus het is veel meer geworden. Maar het leven met onzekerheid is lastiger dan leven met de zekerheid... dat het nu 14 miljoen is en dat we daar een nieuw bedrijf van moeten bouwen. Uh, leven met de zekerheid dat dadelijk 250 mensen weg moeten... Uh, en dat zal binnen een aantal maanden bekend worden. Uh, dat is veel prettiger dan in die onzekerheid leven. Nou, uh, jij werkt al heel lang in, uh, in de omroep. Op allerlei manieren uh, dingen gedaan daar. Ja. Uh, strategisch denk ook, denk ik dan. Dus ik bedoel, je maakt een scenario en denkt van nou, misschien komen we op die 25% uit. Ja. Vervolgens wordt het 70%. Heb je dan al een plan B klaar liggen? Uh, ja, dat heb ik wel. Uh, we hebben scenario's gemaakt waarbij we opgegeven moment zelfs dachten... als het, als het, als het helemaal erg, erg wordt, erger dan erg... Uh, dat betekent het einde van de totale wereldomroep. En dat had ook gekund. Dus dit natuurlijk... was eigenlijk kiezen uit uh, kwaden en dan was dit de minst slechtste? Of... Nou, het is, laat ik het zo zeggen. Het is niet zozeer kiezen uit kwaden. Ik ben een optimistisch mens in die zin en ik ben ook een realistisch mens. Ik wist en weet dat er wat met de wereldomroep moet veranderen. De wereldomroep... Uh, is toe aan zeg maar, een nieuwe fase in het bestaan. En dat betekent afscheid nemen van de Nederlandse uh, uitzendingen. Die hebben voortreffelijk werk verricht de afgelopen jaren. Meer dan voortreffelijk werk is echt een merk geworden ook in Nederland. Maar dat was over. Uh, als ik in het verre buitenland ben, dan luister ik naar jullie, naar Radio 1... via mijn iPhone, in het, op de, via de wifi-verbinding, de draadloze verbinding van mijn hotel. Dus dat was over. Daar kan je nog wel wat mee doen voor expats... maar dat heeft de politiek niet gewild. Dus dat is gewoon over en uit. En dat betekent vervolgens dat je een totaal nieuwe wereld omhoog moet gaan opzetten... die voor wat betreft zijn merknaam een hele uitdaging heeft. Dat betekent dat we een wereld moeten gaan opzetten die dadelijk er is in het verre buitenland, voor het bevorderen van de vrijheid van meningsvorming... en de vrijheid van meningsuiting. Dat zal een hele taak worden, maar daar gaan we ook in slagen. Dat gaat ook zeker lukken met 14 miljoen. Kijk aan. Nou, dat klinkt inderdaad... Uh, wel van, we zetten de schouders eronder. Ja. Uh, maar goed, er moeten wel 250 mensen uit. Dat klopt. En dat is heel erg lastig. En daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. En dat betekent ook voor heel veel van die mensen... op dit moment nog een onzekerheid. En ik weet ook zeker dat voor veel van die mensen... het lastig wordt om weer aan de slag te komen. Omdat het om mensen gaat die uit... ja, uit het verre buitenland komen. Die... Uh, uh, ja, de Nederlandse taal niet altijd helemaal machtig zijn. Die moeilijker plaatsbaar zijn in de Nederlandse samenleving dan veel andere mensen. Uh, dat wordt een hele lastige operatie. Ja, plus, plus dat die andere omroepen, dus wij hier met z'n allen ja. ook uh, moeten ja. bezuinigen. Dus er uh, zullen alleen maar meer mensen misschien uit moeten. Dat wordt een lastige operatie dat betekent dat we er zorgvuldig mee moeten omgaan. En dat gaat ook zeker lukken. Uh, je was ooit betrokken bij de opzet van RTL Nieuws. Ja. Uh, dat, dat begon helemaal vanuit het nieuw, uh, uit het niks eigenlijk. Is dit lastiger? Ja, dit is een spagaat waarin we zitten. Toen ik RTL Nieuws uh, begon in 1989, was ik ongeveer zeg maar, de eerste werknemer... die daar binnen kwam lopen. En dan ga je vanuit het niets ga je opbouwen tot... Het Product tot zeg maar, de redactie die daar nu staat. Waar ik overigens tien jaar geleden alweer ruim tien jaar geleden per vertrokken, na tien jaar werken daar. Dit is een spagaat waarin je zit. Dit is zeg maar een situatie waarin je aan de ene kant aan het opbouwen bent. En ik zeg ook met enthousiasme, dat merkt u ook wel. En aan de andere kant is het daar zeg maar, het afbreken, uh, het afscheid moeten nemen van 250 mensen. En dat is ongelooflijk lastig. En dat is zeg maar een handicap extra, maar dat betekent niet dat je hem niet kan volbrengen. Het moet lukken. Ja, het is nog iets anders, want de Wereldomroep wordt dan verplaatsen. Die komt nu onder buitenlandse zaken te ja. hangen. Uh, het, het werd een beetje als een soort hete aardappel doorgegeven. Maar eigenlijk ja. willen we het ook niet, maar ja, doe, doe dan maar. Dat is al niet een leuke start, lijkt me. Nee. Het is ook zeker geen leuke start. We zaten goed bij het ministerie van uh, OCW. Uh, daar is besloten om zeg maar, ons naar buitenlandse zaken... de wereld op de buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking toe te duwen. Je, je had inderdaad al een beetje het gevoel van een hete aardappel... maar we bevinden ons in goed gezelschap. Ook de BBC heeft jarenlang gefloreerd... de BBC World Service onder uh, het Ministry of Foreign Affairs in Groot-Brittannië. We maken overigens precies de omgekeerde beweging die wij nu maken. Van belang is, en dat was gegarandeerd uh, en is gegarandeerd... ook nog het komende jaar bij OCW, het Ministerie van Onderwijs... En dat zal weer gegarandeerd moeten worden bij Buitenlandse Zaken. Dat wij onder volstrekte journalistieke onafhankelijkheid kunnen opereren. Hè? Ik zeg altijd maar, practice what you preach. Als wij voor free speech zijn in het buitenland, ja. het zal zeg maar, diezelfde regel op ons moeten worden toegepast. Ja, um, want dat is ook een beetje waar je aan spiegelt dan. BBC World Service, zoals die dat doen. Nou, de, we willen het anders doen. Uh, wij zijn kleiner, we zijn wendbaarder, we zijn flexibeler. Dat betekent dat we echt verschil willen maken. We zullen, voor, we zullen kiezen, moeten kiezen, kiezen en nog eens kiezen. Dat betekent echt een focus op een aantal landen, een beperkt aantal landen in Latijns-Amerika, Afrika... het Verre Oosten, denk bijvoorbeeld aan China... Uh, de Arabische wereld, uh, daar zullen we actief zijn, echt fors moeten kiezen. En dat betekent heel veel weggooien, heel veel dingen niet doen... en voor een beperkt aantal landen wel actief zijn. Maar daar willen we ook echt het verschil maken. Ik geef een voorbeeld. We hebben in Tunesië, Marokko en uh, Egypte hebben we het kieskompas... samen met de Vrije Universiteit uh, Amsterdam uh, gelanceerd. Als ik nou alleen al kijk in Egypte... dat zich daar honderdduizenden mensen hebben ingeschreven... niet om een stemadvies te geven, maar om zichzelf te oriënteren... op de vraag waar sta ik nou eigenlijk in het politiek... Spectrum, waar honderden partijen aan meedoen. Nou, dat is een taak, inclusief de journalistieke begeleiding van de wereldomroep. Uh, waar we echt uh, bewezen hebben inmiddels dat we er heel goed in zijn. Goed, dus dat, uh, dat gaat het worden. Vanaf wanneer moet die nieuwe wereldomroep uh, eigenlijk helemaal zijn opgetuigen? Ja, dit jaar is het overgangsjaar, dat is dus 2012. Uh, we zullen zeg maar over een drie tot vier maanden exact weten welke koers we gaan varen. Dan gaan we de komende drie, vier maanden aan bouwen. Komt er komt steeds meer zekerheid. Maar officieel 2013 zullen we aan de slag moeten met de nieuwe Wereldomroep. En in het loop van dit jaar weten dus ook de mensen die daar nu werken... die 250, wie uiteindelijk buiten de boven Die weten valt. dat dan exact, ja. ja. Goed. Nou, succes met dit, met dit moeilijke jaar 2012. Rick Rensen, hoofdredacteur van de Wereldomroep was dat. Zometeen het Media Forum wordt het eerste in uh, 2012. Mooi gezelschap hebben we daarvoor uitgenodigd. Marianne Zwageman en Joost Niemuller zijn hier. En nu namens de NOS, Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Nederlandse huisartsen maken weinig fouten... en de fouten die ze maken hebben zelden ernstige gevolgen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Dat huisartsen weinig fouten maken komt doordat ze de patiënten goed kennen... en werken in een klein team, zodat er weinig hoeft te worden overgedragen. Bij een aantal schoonmaakbedrijven legt het personeel vanmiddag het werk neer. En dat is het begin van een domino-actie die veel groter moet worden, zegt de vakbond. De schoonmakers willen doorbetaald worden bij ziekte en ze eisen meer tijd voor hun werk. Volgens de werkgevers lopen daardoor de loonkosten op met 12 procent. Dat vinden ze te veel. Ze willen niet verder gaan dan 3 procent. En op het vliegveld van Bonaire zijn vijf Nederlanders opgepakt voor drugsmokkel. Ze waren onderweg naar Schiphol. Een man en een vrouw uit Rotterdam hadden cocaïne bij zich... En in de bagage van drie Helmonders zat ook cocaïne, maar dan in vloeibare vorm. Het gaat volgens de marechaussee om twee aparte zaken. Wel zaten de vijf samen op een vlucht. De vier mensen zijn alweer vrijgelaten. De man van 27 uit Rotterdam zit nog wel vast. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Over het midden en oosten van het land trekken wolkenvelden. Maar vanuit het westen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met plaatselijke bui. Er staat een matige wind uit het zuidwesten tot westen en de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Vanavond verdwijnen de meeste buien en vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden. Morgen wordt een onstuimige dag. Er staat een harde zuidwestenwind en in het noordwestelijk kustgebied is de wind stormachtig... met in het uiterste noordwesten tijdelijk kans op storm windkracht 9. Vooral in de kustprovincies komen zware windstoten voor, maar ook in het binnenland is de wind vlagerig. Verder verloopt de dag bewolkt met regelmatig regen en maximaal van 9 of 10 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig en zacht, met donderdag opnieuw veel wind en regen. <tied> ANWB Verkeersinformatie, er staat file op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen het knooppunt Hooi-Polder en Hank, 3 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Bij Hank is de rechterrijsschok dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Marianne Zwageman, medeoprichter van Poont... en directeur van het communicatiebureau. Hartelijk welkom. Joost Niemuller is journalist, blogger bij het Politieke Weblog... de dagelijkse standaard. Ook van harte welkom. Ja, yeah, um, uh, Allereerst natuurlijk de beste wensen. Hetzelfde. Primaire beleefdheid op de radio, dat hoort erbij. Maar ik wens jullie eigenlijk altijd het allerbeste. Goed zo. Okay. En jullie zeggen nog 2012, maar we zijn toch over naar 2012? 2012? Ja, vind ik wel. We dat Gewoon zeggen? vanaf nu. Ja. Bij deze, 2012. Um, even met de voorpagina's, want het is een al Unox-meisje... <kwijnt> en een verdwaalde meneer, zie ik hier, voor op de Volkskrant. Um, wat, wat vind je daarvan, Marianne Zwaag? Laat ik eens even met de vrouw beginnen bij dit ja. verhaal. nou, ik vind het ten eerste heel erg nep geworden. Uh, er is duidelijk een Unilever-deal gesloten tussen de telegraaf-mediagroep... Uh, over die uh, of met de Telegraaf Mediagroep over dit meisje. Want ze is hetzelfde meisje wat uh, absoluut een model is. Zotaal script. Staat op de volpagina van de Spits en de Telegraaf. Die en is waar... gewoon ingehuurd. Ja, zeg ik, ja, die is ingehuurd. Die, is ook, die, is ook, die heeft ook droog haar en zo. <laughs> en... Um... En wat je ziet, is dat op de voorpagina van de Telegraaf... daar heeft de redactie nog zelf een meisje uitgekozen. Die hebben ze bijgezet. En bij Spits hebben ze zich keurig aan de instructies gehouden... van de advertentieafdeling. En staat alleen het ingehuurde meisje. En daarmee verklaar ik deze uh, Unox-meisjes uh, traditie voor uh, beëindigd. En pleit ik voor volgend jaar voor Man candy op de voorpagina. Daar is de Volkskrant dit jaar al mee begonnen. Maar die zijn echt... Die, die hebben een verkeerde redacteur. Of zijn bril was zoek of whatever. Maar ik wil best volgend jaar in de jury... om te kijken wie we daarvoor. Want dit is... Heel erg, maar die hebben in ieder geval mannen op de voorpagina, maar dan wel weer van het kaliber dat je denkt: hoe vind je zoveel lelijke mannen tegelijk? Maar goed, als jij zegt van het moet opengesteld worden, dan ook straks voor mannen, dan moeten we ook niet hele knappe mannen ervoor hebben. Nou ja, met zo'n unox echte Unox-meisje van een paar jaar geleden, was gewoon een heel leuk, lekker buurmeisje. Dus gewoon een hele leuke, lekkere buurman. Niet die rommel die er nu op de voorpagina van de staat. Joost het jij van. Ja, ik ben het aan grote lijnen wel mee eens, uh, helaas. Het is altijd leuk voor discussie als ik wat anders vind. Uh, maar uh, uh, het is inderdaad, als je eens goed naar dat meisje kijkt... Dan zie je, ah, ze loopt helemaal alleen, wat toch ook een beetje vreemd is. Uh, ze, ze, ze rent volgens mij niet echt, maar doet alsof ze rent. En volgens is niet alleen droge haren, maar zelfs haar knieën zijn droog. En volgens mij is alleen maar iets van haar uh, zorgvuldig uh, gelakte teen... daar is iets een beetje in het water gekomen. Ja, dus... heel goed bestudeerd. Hoor. <laughs> ja, ik heb nog even naar gekeken. Ik, eerst dacht ik van, het is inderdaad een helemaal... Uh, uh, uitonderhandeld meisje. Wat je ja. dan ziet bij die reclamebureaus... die denken van, nou, dit is nou een mooi meisje. En dat, is, dat zijn namelijk nooit de meisjes... die mannen uh, leuk vinden. Dus daar klopt helemaal niks van. Maar dit is een, beetje een meisje wat, uh, wat vrouwen leuk vinden, volgens mij. Ja. Vind je het een idee om, om, om... volgend jaar gewoon eens op zoek te gaan... naar de Unox-man? Nou ja... Ik bedoel, uh, bij worsten en bij mannen krijg je al toch wel meteen vreemde associaties natuurlijk. Maar uh, dus dan, misschien moet die foto dan ook speciaal genomen worden. Want het ging hier nog altijd om de camel toe. Dat is altijd een, een ding. Oh, is, oh we worden nou wel heel gedetailleerd. Ja. Dus het zou bij die man <laughs> natuurlijk ook op, in, op ingezoomd moeten worden. <laughs> uh, en verder... Uh, die, die had ik trouwens nog niet gezien hoor. Uh, jawel, jawel, ik is heb echt goed gekeken in, in de trein. Echt te zien. Ik had de telegraaf niet, maar de spits wel. Ja. En, uh... De naam zegt het al. Ja. Um, ja, goed, nou, weet je, laten we erover ophouden. Uh, ik geloof wel nu trouwens dat het geen stijl weer op zoek is naar wie, wie is dit meisje nou? Dus misschien horen we dan wel of het inderdaad een model is en of het bij een modellenbureau. Ja, het er... is ook opvallend dat er dus geen naam bij staat, hè? Precies, ja. Laten we het hebben over de oudjaarsconferentie. Joep van het Hek uh, trok op oudjaarsavond de meeste kijkers. 2,4 miljoen maar liefst uh, hebben daarna gekeken. Um, Joost, gekeken? Uh, hij stond bij ons aan, dus wij zijn officieel meegeteld... Maar ik geloof dat niet dat er één in ons gezelschap... één mop is doorgedrongen, want het was zo druk. We zijn zo populair. Je, kon, je kan er ook niks van zeggen. Je hebt nou, later op ik heb er daarna nog wel wat gekeken. En... Uh, uh, ik moet zeggen, ik heb ernaar gekeken nadat ik naar uh, Freek had gekeken. En toen vond ik Joep eigenlijk best wel heel goed. Maar ik weet niet of ik, hoe ik er anders afgedemd had uh, als het andersom was geweest. Ja, dat betekent dat je Freek minder vond. Komen we daar zo op? Marianne, gekeken naar Joep van hij? Ja, ik heb alleen Joep gezien en geen Freek. Dat doe ik mezelf niet aan. En ja, Joep is een cabaretier in zijn nadagen. En dat is een beetje hetzelfde als een sterrenrestaurant... dat al 15 jaar een sterren heeft. Dan kan je gewoon lekker eten, maar je wordt niet meer verrast. En dat is natuurlijk wat hij deed. Hij deed het best goed... Maar er zat geen enkele verrassing in. Anders dan een complottheorie die ik nog niet eerder had gehoord. Misschien heeft hij hem ook niet bedacht. Uh, maar dat Beatrix niet aftreedt omdat Sorgeta eerst dood moet. Want die mag niet bij de Kroning zijn. Dus het is, wordt zo'n wedstrijdje van wie het langst leeft. Um, nou, dat... Ja, ik moet je toch die had ik al eerder gehoord. Ja, waarschijnlijk heeft hij die niet zo bedacht, maar dat was het enige moment dat ja. ik wel even dacht: oh, oh ja, het zou wel zwaar kunnen zijn. Dat is ook het enige wat ik kan reproduceren mm. uit het hele verhaal. Um, jij maakte de vergelijking met Freek, want die heb je wel bekeken. Mm -hmm. um, en wat vond je daarvan dan? Nou ja, kijk, ze maken eigenlijk uh, dezelfde grappen, behalve dat het bij Freek gewoon helemaal niet eens meer als grap uh, naar boven komt. Het zijn dezelfde items die naar voren komen. Eh, uh, Joep van Hek is dan toch wel zo slim om te denken van, oh god, ze zullen het toch wel niet over wilders gaan hebben. En dat hij dan vervolgens nauwelijks over wilders heeft. Dat denk ik, nou, dat geeft aan dat hij in ieder geval een soort artistiek bewustzijn heeft van hoe je omgaat met verwachtingspatronen. Bij Freek had je heel hele tijd het gevoel van, hij wil het maar over één ding hebben. En dat is over wilders. En hij heeft zich een half uur lopen inhouden. En vervolgens een Ja, niet anders dan een soort krampachtige scheldpartij, waar eigenlijk alleen maar wanhoop uitbleek van mm. waar die ook zei van iedereen loopt maar achter Wilders aan. Ja, dus duidelijk niet meer achter Freek, want uh, zijn voorstellingen helaas moest iedereen weer een afzeggen, omdat er gewoon geen publiek meer voor was. Maar jij, want jij hebt ook allemaal Twitter-reacties gevolgd, hè, over Freek. Uh, ik, heb, ja. ik heb er ook hier een paar uitgeprint. Ja, dan denk ik, of, ja, dat is ook wel weer zo makkelijk. Iemand die dan achter een computer gaat zitten en dan zelf een, een soort van kritiekje schrijft, ook nog uh, met vreselijk ja. Nederlands af en toe. Hoe ja. moeten we dat dan allemaal serieus nemen? Um, nou ja, ik vond het toch wel opvallend. Want het viel mij op dat, ik weet niet of Joep op een gegeven moment trending is geraakt op Twitter, uh, maar Freek dus wel. Uh, zowel Freek als Freek de Jonge, alle twee. En uh, uh, ik vond het toch wel. Uh, dus zaten er zaten ook wel mensen bij die zeggen. van nou eindelijk uh, zegt dus iemand de waarheid over Wilders. Wat ik ook een beetje belachelijk vond. Uh, dus dat waren dan de fans. Mm. Maar uh, de, de overgrote meerderheid was toch wel echt heel erg negatief. Ik vond het toch wel uh, opmerkelijk. Ja. Um, nog even jouw grote vriend Jan Dijkgraaf, die ja. had vanmorgen een column over Joep geschreven. En die zei dat hij inderdaad alles van Twitter had gejat. Ja, he? dat is natuurlijk onzin. Ik denk dat Jan uh, uh, last had van grootheidswaan op, eerste, op de eerste dag van het nieuwe jaar. Uh, dat heb je met, Heeft kleine, het eens uh, niet? met kleine mannetjes. <laughs> en. Um... Maar het, ik, raak helemaal, ik krijg nu helemaal van mijn spoor. Dus ik ga helemaal even afleggen. Maar het is natuurlijk... Het, kijk, wat natuurlijk waar is... is Joep verrast niet meer. En dus brengt hij dingen die we allemaal ook wel hadden kunnen bedenken... misschien net iets minder lollig. En als je zoals Jan en ik ook uh, woont op Twitter... in een huis met allemaal ongelooflijk leuke... spitsvondige mensen... dan heb je inderdaad alles al voorbij zien komen. Maar dat is voor de gemiddelde Nederland natuurlijk niet zo. En bovendien is het dan nog altijd fijn... als iemand het op de laatste dag van het jaar nog even in de goede volgorde... met een beetje lollig uh, achter elkaar zet. Maar ik verdenk Joep... Er niet van dat hij plagiaat pleegt en de hele dag op Twitter... met een kammetje op zoek is naar dingen die hij zelf niet had kunnen verzinnen. Dat lijkt me echt onzin. Maar ongetwijfeld heeft hij een grap gepikt van Jan of zo... en komt zijn reactie daar vandaan, dat denk ik dan. Dat zal het zijn. Mm -hmm. Maar het was in ieder geval niet die grap over Flikkers Maastricht. die Nee, die had hij want... wel zelf bedacht. Ja, die ik, vond ja. Jan dan weer niet leuk. Nee, dus het enige wat Jan dan niet leuk vond in de conferentie... dat kon hij dan alleen maar zelf bedacht hebben. Dat was volgens mij een beetje de teneur van, uh, mm. van zijn verhaal. Ja. Ja. Um, het is sowieso, lijkt me, heel lastig als je zo'n cabaretier bent. Zeker ook inderdaad met al die sociale media... waar wel ja, echt de, de grappen per, per seconde ongeveer uh, overheen gaan. Dat je dan aan het eind van het jaar toch een opzomming maakt... dat je nog heel origineel bent. Ja, ja. wat je toch dan vooral meer moet doen, denk ik... is om jezelf uh, persoonlijk erin te brengen. En ik, dat kijk, ik, ik word nu heel positief over Joep, te waar ik dat helemaal niet ben... Maar een, die vraag houding speelt me helemaal een rol. Maar goed, Joep zet zichzelf neer als een soort als een George Clooney. Ja. En de, dan, denk je, dan zie je Joep opeens staan. Dan denk je, ja, Joep is duidelijk geen George Clooney. En dat doet hij net alsof dat wel is. Hij draait het om. Ja, het zal ja, wat te flauw voor worden. Maar wat dan bijvoorbeeld wel opvalt... wat uh, iemand zei, maar wat mij ook was opgevallen... hij is enorm afgevallen, Joep. Hij ziet er eigenlijk ontzettend goed uit. Voor, nou, de kop is het niet helemaal. Maar, maar dat lijf, als je het mm. vergelijkt met vorig jaar. Dus misschien... Uh, dat hij daar ook wel een beetje, maar dat kennelijk wil hij over niet zo ver gaan om daar aandacht aan te besteden. Nee, nee, dat, nee, nee, nee, nee. Ja, een jaar of wat geleden had hij ook een affairetje even of zoiets. Dat, dat ging hij volgens wel ook in zijn, in zijn conferenties gebruiken. Dat, dat heeft hij toen stelde wel zich wel kwetsbaar op. Ik vond hem zelf af en toe moeilijk te verstaan, viel me op. Dat het let, ja, net maar of dat die... is omdat hij door die viool heen zat te praten. Dat was eigenlijk wel heel <laughs> erg jammer, want ik ben dol op vioolmuziek. Dus ik vond het ook jammer dat hij de hele tijd daardoor heen voelde. Ja, en hij doet nee, maar... ook veel aan dialecten en dat is ook al lastig. Of was hij even. gewoon eh, nou, was was dronken Nou, ik weet niet. Ik vond hem een beetje slissen af en toe. Ik weet niet. Anders dan andere jaar. Kijk, hij doet sowieso af en toe. Ja. Zo'n bekakte ja, maar Hij is en... natuurlijk 60 plus. Hij zal wel een kunstgebied hebben inmiddels. Ik denk dat <laughs> Het is wel toch de ouderdom ook. Nou. En, er, en er staat natuurlijk nu nog niet echt... Blijkbaar in de traditie van de oudejaarsconferences... nog niet echt nieuw talent. Ik heb ook een stukje van Claudia de Breij gezien trouwens. als was een dag eerder. Mm -hmm. um, dat vond ik zo tenenkrommend dat ik het uit heb gezet. Ja. Heel eerlijk ja. gezegd. Ja. Ja. ja, en het is natuurlijk Jans wel zo... Heeft nog iets gedaan, uh, toch maar even zeggen. Het is alleen maar weer die een, enorme bak met linkse mensen. Ik bedoel, komt er nou eens een keer. Hey, waarom geen Hans Teeuwer? Ja. Ik bedoel, uh, niet dat hij rechts is, maar die is in elk geval niet links. Nou. Uh, dus uh, dat, zou, dat zou ik nog eens grappig vinden. SBS had heel lang Guido Weijers natuurlijk. Die werd wel een beetje als tegenhanger gezien. Maar ja, ja. die is nu, heeft nu een eigen programma ook. Dus die heeft het dit jaar niet gedaan. Hè? Ja, nee, maar goed. Ik, bedoel, ik, ik denk wel dat dat nu opvalt. Je hebt Freek, je hebt Joep, uh, je hebt Claudia de Brij. Uh, je hebt, uh, wie hadden ervoor? Die Jansen-jongen? Uh, Dolf Jansen. Jans, uh, ja. Die heeft iets gedaan met, met uh, reacties van kijkers. Hè, voor, ja. Voor Paul ja. ja, zo gaat het maar. Hoor. We roepen en, hierbij een rechtse kant. Kabaretje op als die er zijn om uh, ook eens een keer wat moois te maken. Ja, precies. Kijk, een rechter cabaret, die kan nog eens een keer leuke grappen maken over Wilders, denk ik. En niet voor de hand liggende grappen. Ja. Oké, okay. uh, over de rustige jaarwisseling nog even, want daar is ook een hoop discussie over. Uh, uh, ja, elke keer als je dan weer op teletest kijkt: rustige of relatief rustige uh, oudjaarsnacht. Uh, de NOS meldde uh, dat er uh, overigens wel meer geweldsincidenten waren dan vorig jaar, 110 tegen 108. Maar die conclusie worden weerlegd door Maarten Keulemans... die hebben we net ook even aan de telefoon gehad, wetenschapsjournalist. Hij zegt dat een geweldsincident ook al het beledigen van een politieagent is... en dat wordt er dus ook gewoon bijgeteld. Ja. De statistieken die ons het das omdoen. Ja, nou ja, kijk, die stukjes... Een uh, paar jaar geleden was het terecht kritiek dat alle media zeiden... het was een rustige jaarwisseling... terwijl we allemaal de kraters dan in de weg zagen zitten. Um, en die stukjes die werden altijd gewoon al op 30 december geschreven... en die werden gewoon in het contentmanagementsysteem gezet... en die poepte dat er vanzelf dan uit... Um, en daar kwam terecht kritiek op. En nu is het misschien een beetje doorgeschoten in naar beetje dat gevoel willen wekken dat het hier een groot oorlogsgebied is. Wat overigens in Hilversum was het ook. Er is een enorme bom ja, ontploft hier vlakbij. En, uh, of vlakbij valt dan mee, maar in dit dorp, laat ik dan zo zeggen. Um, en, en dan zie je dus dat luie journalisten dat dan maar weer gewoon overnemen... zonder dat ze dat dan checken. En vervolgens komt er zo'n minister bij die ook gewoon zijn rol speelt. Want de minister is helemaal niet gebaat bij downplayen... want dat pikken we van politici niet meer. Dus als ze dan in het journaal zit dat het heel erg gestegen is... namelijk van, van 108 naar 110... Dan gaat zo'n uh, zo opstelte ook nog eens zeggen: ja, allemaal heel zorgelijk is. Want hij weet dat dat het enige antwoord is wat hij kan geven. En zo zit je dus eigenlijk gewoon naar een toneelstukje te kijken. waar iedereen zijn rolletje gewoon in speelt. Mm -hmm. uh, Joost, want er werd ook al geconcludeerd: dat is een, een speciale campagne helemaal. om die hulpverleners een beetje te. Ja, ja oké. Okay, maar er werd al geconcludeerd daal, dat dat daal daal was mislukt. Verlenen, dat heeft ook weer zo zijn grenzen. Want als ik toch even kijk wat de telegraaf nu. wat in aanbieding heeft, wat er was: molotov cocktails, uh, stenen en flessen. Het jongetje. Ziet dat jongetje dat beschoten is, daar in Kuik. Uh, ja. ja, ik bedoel, kijk, dan kan je wel zeggen van... Uh, zoals die wetenschapsjournalist net zei... van uh, ja, als je naar de cijfers kijkt, valt het wel mee. Maar goed, er hoeft maar één keer, uh, zoals het nu gebeurt, is, dat de mensen echt zelfbewust van plan waren geweest... Om met molotov-cocktails naar uh, politie te gooien. Dan denk ik, ja, ik vind dat toch wel weer een nieuw dieptepunt. Nou, en al, al gooien ze het niet naar politie. Ik vind het zelf ook erg als ik door een molotov-cocktail getroffen word. Dus het feit dat langzamerhand... Oudjaar wel een soort het uh, oorlogsgebied. Is ja, regelmatig. <laughs> vooral als ze weten waar ik ben, zoals nu. <laughs> dus ik blijf gewoon hier zitten. <laughs> maar de, de, die geweldsincidenten, daar ging het dan om. Dat, dat wordt dan in dit geval ernstig overdreven. Maar het feit dat nu niet meer, zoals jaren geleden... de traditie wordt altijd standaard wordt bericht... dat het een rustige jaarwisseling was... Want dat, dat is het natuurlijk ook gewoon al jaren uh, niet meer. Nee, en het is ook de, vooral de dagen daarvoor wordt ook steeds erger. Ik bedoel, je zag inderdaad, dat stond op geen stijl... maar dat herkende ik heel erg van... een man met een boodschappentas... Ja. Achter hem, nou het leek echt wel de Gaza-strook. Wat, wat daar gaande was. Ja, maar helemaal is een kraag en rook? En een soort van rookontwikkeling. En, en dat, dat, dat had ik uh, die dag van tevoren ook bij de Albert Heijn. Dat je mensen met geërgerde ge gezichten van gigantische ontploffingen. Gewoon vlakbij hun. Of je wordt gewoon midden ja. tussen ja. kinderen gegooid. Maakt niet uit, weet je wel. Lachen. Ja. Ja. Toch wel een beetje grenzeloos aan het ja. worden. Hebben jullie nu eigenlijk nog goede media voornemens om iets wel of niet te doen dit jaar? Ja. Jij gaat zeker weer minder twitteren, net als. Uh... Oh nee, oh, helemaal niet. Okay. Nee. Wat dan? Nou, nah, dat is niet een. Dat is dat is dat is. Ik, ik ben nog steeds wel op mijn missie tegen de muts. Maar we hadden het net al over die molotov-cocktails. Dus misschien moeten we het daar maar niet meer over hebben. We hebben balen een verbalen molotov-cocktails en uh, geschreven molotov-cocktails in jouw richting af, ja, afgevuurd. Ja. Ja, maar dat, ja. die, die missie blijft dit jaar ja, ook Ja, daar wil ik wel iets meer gas op gaan geven. Ja. Want uh, dat heb ik vorig jaar wel in de vorm van een boek gedaan. Maar dat wil ik dit jaar met wat meer uh, power nog wel gaan ja, doen. Je laat je niet uh, van de kaart, uh, uit, van de wijs brengen... door de wat negatieve benadering. Nou, ik heb, ik heb wel besloten om te proberen met iets meer doddigheid te doen. Uh, dus de individuele muts wel lief te hebben... maar me wel tegen het fenomeen te blijven verzetten. Oké, okay, ja. dat is jouw goede vorm. Ja. Joost nog iets? Ja, nou ja, ik probeer me gewoon, ik probeer gewoon heel feitelijk te zijn. Dat is eigenlijk dat ik me dat elke keer weer besef van. Ik zeg vaak te veel dingen die gewoon niet kloppen. En omdat ze lekker bekken. En dan moet je toch altijd weer terugkijken van, klopt dat wel? En uh, dat is een aanhoudende strijd, denk ik, voor elke journalist. Maar in elk geval voor mij. Nou ja, maar voor, voor iedereen denk ik wel. Ja. Ik bedoel, mensen beweren maar van alles, ja. inderdaad zonder inderdaad... Uh... Ja, en dat het, het draait af voortdurend, Des was is net ook zo'n onderwerpje over... is het erg of is het niet erg met het nieuwjaar? He, dan gaat iemand die reageert weer op iets anders... en die overdrijft het weer de andere kant uit... Uh, um, en dat is ook een beetje het karakter van journalistiek. Want je moet wel een statement maken. Kijk, als ik een statement maak over Fred de Jonge... Dan zeg ik natuurlijk van, nou, het was allemaal bagger, zeggen ze op Twitter. En dan gaat iemand anders zeggen, ja, maar er waren ook mensen... die vonden het geen bagger. Dus, maar dan heb je geen nieuws, hè? dan heb je ook geen verhaal. Ja feiten zijn soms wel saai, maar ja, het is wel uh, waar het om draait uiteindelijk, toch? Nou ja, zoals, uh, uh, hoe heet het, Martin van Amering al zei, de groene, je moet nooit een verhaal stuk checken. Nee, dat is ook <laughs> weer zo. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit eerste mediaforum in het nieuwe jaar. En uh, jullie blijven gewoon komen, mag ik hopen. Uh, dat waren ze Marianne Zwageman en Joost Niemuller. Zometeen Marleen Buis die gaat als eerste meedoen aan de Nieuwsquiz. Ze komt uit Amsterdam en wij draaien een liedje van de Radio 1 CD. Dat is het album Sing Me Your Song van de Nederlandse zangeres Sherry Diane. Uh, zij heeft daar op eigen nummers gestaan. Maar ook covers, dit is bijvoorbeeld van Billy Holiday, Billy's Blues. Ah. Some call me snappy Some call me honey other Radio een cd van deze week. Sherry Diane, dus Nederlandse zangeres, uh, met uh, Billy's Blues. Liedje van Billie Holiday. Haar stem wordt ook wel vergeleken met die van uh, Billie Holiday. Maar ook met die van Dinah Washington. En uh, Amy Winehouse wordt er in dat verband ook wel genoemd. En dit komt gewoon uit Nederland, hè. Mevrouw die trouwens ooit begonnen is als is Wel leuk om te weten. Uh, Marleen Buijs is hier. Zij is 26 jaar en komt uit Amsterdam. En is de eerste kandidaat in 2012. Of 2012 moeten we kennelijk zeggen. Ja. Um, in de Nationale Nieuwsquiz. Welkom Marleen. Uh, student geneeskunde. Klopt. Uh, wat, wat wil je uiteindelijk gaan doen? Specialiseren of zo? Of? Ja, ik denk aan de psychiatrie. Vind ik heel interessant. Dus... Uh... Aan, Dat staat op dit moment Maar dan, uh, maar dan moet je dus nog heel lang. is dus nog wel een poosje, ja. Ja, ja klopt. Ja, ja, eerst gewoon de basis. Uh, klopt, daar ben ik nu mee bezig. Ja. We wensen je daar veel succes bij. En als er dus wat gebeurt de komende tien minuten, dan uh, ben ik in goede handen. Ja, inderdaad. We gaan uh, beginnen. Eens kijken hoe je het nieuws hebt gevolgd. De Nationale Nieuwsquiz. Die tijdens oud en nieuw de boel heeft verziekt, kon vandaag al rekenen op straf. Het gaat om zaken als bedreiging, geweldpleging, vernieling en het beledigen van politieagenten. Klopt dat dat u een politieman heeft beledigd met de woorden kankermongo? Een deel van de mensen die daar afgelopen nacht werden opgepakt, kreeg het aanbod om vandaag nog met een taakstraf te beginnen. Het schoonvegen van de binnenstad. Ondanks de inspanning vooraf waren er dit jaar toch weer meer meldingen van geweld tegen agenten en hulpverleners dan vorig jaar. Hier is vraag 1. Welke bewindslid, welke minister, zei zondag dat de Oud en Nieuw nog niet het feestje is dat het eigenlijk zou moeten zijn? Het was Ivo Opstelten. Dat is goed, want de telling staat op 8450 meldingen. In 2010 waren dat er 8000, dus het zijn er nu meer. Er zijn meer mensen opgepakt, 1350 tegen ruim 1200 vorig jaar en dus iets meer geweld tegen agenten en hulpverleners... 105 in 2010 en nu 110 gevallen. Vraag 2. Er was niet alleen geweld tegen hulpverleners... maar ook tegen een 11-jarige jongen. Die werd op Oudjaarsdag beschoten door een onbekende... en zwaargemond naar een ziekenhuis gebracht. In welke plaats gebeurde dat? In Kuik. Dat is goed. Er is nog niks bekend over de mogelijke data. Die jongen ligt nog steeds op de intensive care... maar is buiten levensgevaar. Vraag 3. Minister opstelde vond Oud en Nieuw nog steeds niet echt een leuk feestje... maar het verliep dit jaar in ieder geval rustiger... dan de jaarwisseling van 2009-2010... In Culemborg ontaarden toen spanningen tussen Marokkaanse en Molukse jongeren... in hevige rellen. In welke wijk was daarna nog enkele weken een noodverordening van kracht? Hoe heette die wijk daar in Culemborg? Dat is een beetje weggesacht. Terborg of zoiets? Ik weet het niet meer. Dat was iets met Ter inderdaad. Ja. Het is Terweide. Ach, ja. We gaan naar vraag 4, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? En heeft ertoe geleid dat de overheid veel en veel meer dan aanvankelijk de bedoeling was moest inspringen. Dus de hele balans tussen het geld dat moet komen van de private sector en van de publieke sector is, is verstoord. Nou, Welling is goed, voormalig president van de Nederlandse bank. Hij zegt dat de kans levensgroot is dat Nederland en andere eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland kwijt zijn. Dat krijgen ze niet terug. Een vraag 5 Hij vindt dat een bepaalde instelling veel te ver is gegaan... met de ondersteuning van banken. Over welke instelling heeft hij het? De ECB. En dat staat voor Europese Centrale Bank en is dus goed. Drie jaar steun is volgens hem veel te lang. Hij vindt dat de ECB buitengewoon terughoudend moet zijn met te lange uitleenperiode Gaat hartstikke goed tot nu toe, Marleen. Uh, we gaan naar de laatste vraag. Uh, daar kan je nog vier punten mee verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wat bedoelen we hier? Als je het antwoord weet, onmiddellijk stop zeggen. Hier komen ze. Okay. Vier. Ik ben sinds 1920 in Canada. 3. Ik maakte Luca en Marlou beroemd... Twee. Mijn deelnemers dragen allemaal een zwembroek en een oranje muts. Stop. Nieuwjaarsduik. Ja, dat is hem. Gisteren gingen voor mij 10.000 mensen bij Scheveningen de Zee. Dat was uh, de laatste aanwijzing geweest. Uh, maar Je wist het na, uh, na, na, na drie. Uh, nieuwjaarsduik is, is goed, inderdaad. Um, komen wij op, eens even kijken, uh, factor van zes. Dus daarmee gaan we zo meteen vermenigvuldigen in deel twee van de quiz. Is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 stand.nl gaan we er straks al het gebruik over het over verder. Ook trouwens in het mediaforum over gehad. Want naast vuurwerk en oliebollen lijkt geweld tegen hulpdiensten... een traditie te worden in de nacht van 31 december op 1 januari. Politie was voorbereid op een onrustige nacht. Arresteerden 1350 mensen. En er zijn 110 meldingen gedaan van geweld tegen hulpverleners. Zijn er te weinig voorbereidingen getroffen om oud en nieuw veilig te laten verlopen? Of zijn het alleen maar incidenten geweest tijdens een relatief veilige jaarwisseling?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 Daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen. Nu 90 seconden de tijd. Ik zeg het er nog maar even een keer weer bij. Het heeft eigenlijk niet zoveel zin om het er dwars wel heen te schreeuwen. Want ik moet de vraag gewoon afmaken. Dus laten we zeggen, voor de passieve meespelers thuis... is het altijd wel handig om die vraag even helemaal uitgesteld te krijgen. Als je het dan niet weet, zeg je pas. En dan stel ik gewoon de volgende vraag. Yes. Duidelijk? Ja. komt die. De nationale nieuwsblist. De president van welk land heeft Noord-Korea in zijn nieuwjaarstoespraak voorzichtig de hand gereikt? Zuid-Korea. Dat is goed. Werknemers in welke branche leggen vandaag bij een tiental bedrijven het werk neer? Schoonmaakbranche. Is Goed. Hoe heet het Nijmegense stadion waar vanochtend brand uitbrak? Goffertstadion. Is goed. Welke president heeft zijn handtekening gezet onder een omstreden defensiewet? Obama. Is goed. Hoe heet de tunnel tussen Frankrijk en Italië die dit weekend werd gesloten vanwege lawinegevaar? Mont Blanc tunnel. Is goed. Welk land zegt met succes een lange afstandsraket te hebben getest? Iran. Is goed. Welke oud premier vindt dat de Europese regeringsleider. Te laat hebben gereageerd op de schuldencrisis. Bilkok. Is goed. In de Spaanse regio Catalonië is zondag een verbod op wat van kracht geworden? Het Is goed. Een Israëlische mensenrechtenorganisatie dreigt welke site aan te klagen omdat het terroristische groepen zou toelaten? Pas. Dat is Twitter. Tien bewoners van een seniorencomplex in welke stad zijn sinds gisteren miljonair door de postcode-loterij? Breda. Is goed. Een adviesorgaan van de Arabische Liga vindt dat de waarnemers uit welk land moeten worden teruggetrokken? Syrië. Dat is goed. Welke Amerikaanse tennister heeft vandaag een succesvolle terugkeer op de tennisbaan beleefd? Williams. Serena Williams, dat is goed. Honderden mensen hebben zondag in Israël in wat voor soort voertuigen geprotesteerd. Dus is goed. In de metro in Parijs is een koffer met wat aangetroffen. Goudstaven. Ook dat is goed. Een brand heeft vannacht een bedrijfspand in welke plaats verwoest. Losser. Is goed. Morgen wordt in welke Amerikaanse staat gestemd over de republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezing? Iowa. Is goed. Presentatrices bij de staatstelevisie in Egypte mogen van de rechter wat dragen als ze dat willen. Een hoofddoek. Dat is goed. De brandweer van welk land is erin geslaagd de grote natuurbrand onder controle te krijgen? Chili. Is goed. Een groep uit Friesland heeft bij wijze van oudejaarsstunt. wat van een stadion in Amsterdam gestolen? De Vijf Ringen. Dat zijn de Olympische Ringen. Maar de Vijf Ringen, die reken ik goed, want die bedoelde jij. De Olympische Ringen. Dus die tellen we erbij. Uh, dat ging volgens mij als een kanon, letterlijk en figuurlijk. Er waren er 18 goed, uh, mevrouw. Yes. Dus je komt op 108. Dat is gelijk al even een flinke klapper... Een beetje een klapper nog van Oudjaarsnacht zo'n beetje. Ja. Die gaomt na. Uh, daar kan de rest van de week uh, kunnen de kandidaten hun tanden op stuk bijten op die 108. Dat is een mooie aftrap van het nieuwe jaar. Uh, de prijzenpakket blijft voorlopig hetzelfde. Dus je krijgt de kaarten voor beeld en geluid mee. Je krijgt de lunchradio, de mok en de lunchbox. Hartstikke mooi, dank je wel. En nu maar afwachten of die 108 genoeg blijft voor de eindoverwinning. Want dan mogen we er ook nog eens een keer 300 euro bij liggen. Dat is altijd leuk voor een student. Dat zou zeker leuk zijn, ja. Blijf in spanning luisteren deze week. En wie weet spreken we elkaar vrijdag. Alle succes en een goede reis terug naar Amsterdam. Dankjewel. Dag. Dat was Marleen, die eerste kandidaat in de nieuwsquiz. Wilt u ook een keer meedoen trouwens? Ga naar de site radio1.nl. Er staat een verkorte versie van die quiz. Uh, die kunt u daar dan eens even spelen. En kijken of u echt zo goed bent met die nieuwsvragen. En als dat zo is... Meld u dan gewoon aan. Kan ook via die site. Wij melden ons straks weer na het NOS Journaal. Dan uh, gaan we praten over de Flexwet. Die bestaat nu 15 jaar. Ooit bedacht om werknemers meer zekerheid te geven. En werkgevers meer flexibiliteit. Maar is dat nog wel steeds zo? Dat is een vraag. Het antwoord komt zometeen. <zieniek> Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Dit is Radio 1.